Het weer vanavond en vannacht droog, geen opklaringen en de temperatuur daalt naar 9 graden. Morgen bewolkt, ook af en toe periode met zon, het wordt tussen de 13 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie We zijn dit weekend op veel plaatsen wegwerkzaamheden. Onder meer op de A12 Utrecht-Arnhem. En daar staat een file tussen Maarn en Veenendaal-West, 2 kilometer. De werkzaamheden aan de A12 duren het hele weekend.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 Voor 18 miljoen mensen dreigt er honger. Want door extreme droogte in de Sahellanden mislukken dit jaar weer de oogsten. Maar daar moeten we nu wat aan doen. Noodhulp bieden en investeren in lokale boeren, veehouders en toegang tot water. Zodat ze zelf in hun voedsel kunnen voorzien. Zo krijgen families een inkomen en een toekomst. Stop de honger in de Sahel. Stort vandaag nog op Giro 100-200 of ga naar OxfamNovip.nl OxfamNovip, ambassadeurs van het zelf doen.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 TV Gelderland Iedere week zetten we hier een punt achter de week bij BNN Today. Vanavond doe ik dat samen met presentatrice Sandra Schuurhoff... voetballer Soufiane Touzani en politiek commentator. Siewert van Linde en natuurlijk met mijn main man Erik en die ander Luc. Hoi. Uh, Hoi. <laughs> en we zitten hier allemaal heel gezellig uh, op wat groenvoort na de rouwpost. Kom, kom maar. Ja, nou, ja, hé hey, jongens, maar wel even oranje paprika, hè? Oranje paprika. Ja, ja, En nog even kort, we hadden het net voor negenen over, uh, over het EK. Hoe het allemaal gaat lopen en toen zei jij net nog... Uh, Halverwege in de ster, Sandra. Ja, ja leuk, ik, leuk dat we allemaal roepen. Ik uh. voel, ja, Nederland, hè? zei, uh, uh, ja. Nederland die haalt de finale. Ja, dat zeiden wij ook, geloof ik. Hè, ja. Maar wie staat er dan tegenover Nederland in de finale? Niet geheel onbelangrijk. Ja. Nou, ik zal heel vaag praten. Ik denk dat er, het kan een land zijn dat hè, dat we totaal niet verwachten. Maar als ik gewoon kijk naar kwaliteit, dan is het Spanje of Duitsland. En wie hoop je? Um, nou, ik, ik hoop Duitsland. Ik ook. Waarom? Het is wel een moeilijke vraag toch, of je een hey, revenge wil maar, hebben of de Spanjaarden, <laughs> of toch uiteindelijk die Duitsers. Het nee, heeft dus maar één ja. reden voor: 74. Dus het moet nog steeds rechtgehakt worden, die virus. Dat moet gewoon Nederland-Duitsland. Ja. Toch? Moet één keer lukken. Ja, ik denk dat we fluitend kampioen worden. Ja, het Wat was echt, een magie. Ja, het <laughs> echt een makkelijk? al die andere heel. Ja, sorry En Goed. Neem en we, nog een stukje en we, ja En, en, en mag, mag ik zeggen: als, als wij dat dan uitleggen, dan ik ben voor Duitsland. Wacht, dat. Ik ga even een rondje lopen. Wat is dit? Oh, ja, nou, dit vind ik een sympathieke elftal. Oké. Okay. Ja. Boven Nederland? Nee, als wij oh. eruit liggen. Ik oh gewoon. Oh, uh, nee, je je kan gewoon... je dan kan, dan je dan kan, dan je kan bijna worden, Maar Nee, maar dat, dat, laten we dat achter ons laten. Ja. En Laten we even luisteren. Want Sofia, jij bent niet alleen freestyle voetballer, maar ook rapper. En je hebt een nummer opgenomen. Um, wat is het? Voor uh, Zepsport? Het is voor We ja. dus komen De komende EK doen we elke dag uh, report over het EK op onze manier. En uh, samen met uh, Brownie Dutch. Heb je een, een nummer opgehouden? Even een stukje. Tegenstanden zijn in verleiding, stappen verkeerd. En ik zie ze twaalf. Ik zie van Bormol in het centrum. Neemt de leiding als de captain. Speelt de bal, overlegt de grenzen. Daar aanvallende wind is die bal rond van de wiel. Stand op de vlak. Speelt de bal op Klaas Jan. Doet de last op overal aan van voetbal. Verslaan zoiets. overal door het land doen? Of doe je het dan? Uh, ja, ja. ja, ja. Morgen ook bij de landelijke finale van de Cruijff Foundation Cup. Dan gaan we hem uh, keihard knallen. Dikke mattie zijn met Cruijff. Ja, ja. ja, best wel. <laughs> Grappig. Kan hij nog een beetje voetballen? I... Ja, hij, hij loopt echt op een manier, want hij heeft echt last van één knie. Dus hij hinkt echt op één been, zeg maar. En dan maar echt, nog is Buitenkant hij. links, buiten vandaag ook buitenkant rechts. Echt bedoeld door de benen van de tegenstander. En dan de paas op maat. Het was wel weer uh, echt smullen, zeg maar. Het was mooi. <laughs> ik zie echt aan je kop dat je dat heel ja, erg Het was echt wauw gewoon. Je ja, is ja. echt wel je grote voorbeeld. Je... Na, de ja, voetballer. Ja, nou, nou, maar ik, heb ik, je een voorbeeld? Ik, ja, hij is mijn voorbeeld. Want eigenlijk ja, overal waar ik ben, en het gaat over Cruijff... begin ik hem heel erg spontaan te verdedigen. Omdat, ja, Vele kennen hem eigenlijk van de uitspraken over Ajax. En, en dan komt het zo, ja, zo. Uh, hij is natuurlijk wel eigenwijs, maar daarom is hij ook zo ver gekomen, denk ik. Maar velen hebben toch gewoon een verkeerd beeld van hem. Dan begin ik gelijk, nee, dat is, de liefste, dat is de liefste buurman die je kan hebben. Echt serieus, die man is echt voor het volk. Is gewoon, is echt niet echt met iedereen. Uh, gisteren was ik ook met mijn vrouw. Uh, waren we ook, uh, in de avond werd er een nieuwe kledinglijn. Uh, en daar was ik, ik ook. En zei ook van, ja, na een paar seconden leek het gewoon alsof ik hem al heel mijn leven kende. En dat, die man is echt. Uh, nee. ja, ja, je mag op die zijn echt... verjaardag komen tegenwoordig. Of niet? Ja, dat ja, nou, was inderdaad een uh, veiling uh, hè, voor koken voor uh, goed doel, dat was ja. ook voor de foundation. En toen uh, ja. had zijn vrouw mij als uh, verjaardagscadeau geveld en dat was wel uh, <laughs> dat heel erg was... vet. Ja, voor een hoor. Ja, ja, wat, oh, wat, <laughs> wat, wat bracht je op? Uh, het was 6.000 euro. Ah. Wat? Ja. Mm, ja. Cool. Ja. Oh, mooi. Ik. Today. Zet een punt. punt achter de week. Ja, ik zet een beetje. Het EK, ik zeg, ja, ja, even een, ja. een kort ja. punt achter het EK. Gaan we een muziekje doen. Um, ik weet dat toen ik hier uh, dit seizoen uh, aantrad als uh, een muzikaal uh, sidekick. Hmm? Hoe noem je dat? Hmm. Dat ik uh, de eerste twee weken best wel een beetje du duistere, donkere platen draaide. En toen kreeg ik van een man die wij allemaal kennen als zijn ons baas. Van... Ah, ik kan ook gewoon eens een keer een moppie tussendoor. Een lekker moppie tussendoor draaien. Uh, en dat ga ik nu doen, want ik heb een moppie gevonden. Ik zat een beetje te grasduinen uit het, uh, uit het wat, oudere, uit de, wat oudere werk binnen Cortons collectie. En uh, daar zat deze in en die vind ik zo fijn. Het is Kilo en het liedje heet I Wish. Voor alle kleine mensen van de wereld. I Wish You Was A Little Bit Taller. Zalig, even dansen.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 Die gooien je daar Eye of the Tiger ook nog eens even doorheen. Dat is een bijzondere belevenis. Je hoort een skilo en I wish. Leuk, de topic van de dag. Ja, het nieuws van vandaag. Het belangrijkste nieuws natuurlijk even eerst. Zanger Justin Bieber heeft voor een chaos gezorgd. Vreselijk. Een gratis concert van Justin Bieber... in de Noorse hoofdstad Oslo is uitgelopen op een chaos. Horde fans rennen na het concert achter een maand. Het werd veel te druk en bijna 50 Bieber-fans raakten gewond. Veertien Beliebers moesten zelfs naar het ziekenhuis. Ja, tragisch natuurlijk. Hè? Zelf liet het Bieber ook niet onberoerd... en zocht op de meest persoonlijke manier die hij kent... contact met zijn groepies. Justin Bieber vroeg zijn fans via Twitter om rustig te blijven. De burgemeester van Oslo reageerde vrij laat op de chaos. Uit angst voor de Hollende fans had hij zich achter een boom verstopt. <laughs> Ik weet niet of het waar is... Maar ik ga het ook niet checken. Goed, er werd ook veel gesproken over Peter R. de Vries. Die heeft dit weekend zijn laatste uitzending. En dan is hij misdaadverslaggever af. En na 17 jaar haalt hij het recht mee op. Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. Zondag is de laatste uitzending van het programma. Hij is nu in de studio. Goeiedag. Hallo. Hoi. Oh, hey jongens. Ja, Peter R. vindt het dus wel mooi geweest. Na 17 jaar boeven vangen. Wat ga je nu doen, Peter? Ik ga eerst eens even... Een beetje uitblazen <laughs> en, uh, en lekker op vakantie. Ik heb een paar mooie duikreizen. Ja, Peter je valt een beetje weg, Peter, je valt een beetje weg, Peter, Peter. Ach ja, uit, het hart. Goed, Peter is niet <laughs> de enige die op vakantie gaat. Op Schiphol stond het vandaag chockvol met eindexamenkandidaten. De examens zijn voorbij en dus gaat iedereen op vakantie. Ja, Bert, dat zou je misschien zeggen. Maar hier op Schiphol, daar barst het dus van de eindexamenkandidaten. Dat zeg ik. Hé, hey, dames, veel plezier. Laat even horen dat je er zin in hebt. Hey! En dan nog het nieuws van de dag van vandaag, dat is Wilders. Hij verloor vandaag zijn kort geding tegen de staat over het Europees Noodfonds. We zullen nu kijken of er genoeg in zit om ook een bodemprocedure nog te beginnen in het vonnis. Daar zal Bram Moscovici vooral het vonnis ook goed voor moeten bestuderen <coughs> nog. We hebben natuurlijk ook nog de Eerste Kamerbehandeling. Er is ook een hoop maatschappelijk verzet. We hebben deze slag verloren. Eerlijk is eerlijk, maar de oorlog nog niet. Willemijn. Ja, Siebert, jij hebt je geloof ik kapot geerged, hè aan die hele zaak. Ik heb me kapot gelachen eigenlijk <lacht> over deze zaak. Het is ultiem treurig. Elke eerstejaarsrechtenstudent wist al dat dit niks zou worden. Want de rechter mag gewoon wetgeving niet toetsen aan onze grondwet. Staat er gewoon in, artikeltje geloof 94, 120. Uh, dus dit was een kansloze zaak vanaf het begin af aan. Uh, toch hebben we er met z'n allen verslag over gedaan. Vanochtend alle headlines. Groot nieuws: Wilders had de zaak verloren. Maar ondertussen heeft hij natuurlijk, kon hij niet verliezen. Want of hij nou gelijk kreeg of niet, zijn campagne is hiermee begonnen. En heeft hij een aftrap mee gehad. Maar het is natuurlijk eigenlijk wel diep treurig dat uh, letterlijk een eerstejaars uh, uh, stukje uh, wet dat dat door een advocaat als Bram Moscovici wordt ingezet... om, een, om een, het uh, recht te traineren. Het, maar dat kost, de A kost het hem dat klauwen met geld, neem ik aan. Want Moscovici doet ja, volgens mij viel, niet zo heel veel dus, gratis. Nee, maar dat viel dus wel mee. Hè? Je zag het dus ook in... De, in de, de, de, ze werden veroordeeld in de kosten van de staat. Want de, de, de landsadvocaat ja. moest er ook tijd aan besteden. Dat is 800 euro. Dus ook ja. de landsadvocaat heeft er misschien twee, drie uur aan besteed. Waarvan een uur zitting. Dus uh, nou ja, volgens mij uh, die hebben ze zich ook gewoon uh, tjoep, even op vrijdagmiddag. even wat we weer opgeschreven. En een, en een dinertje Moskovits Dat alles bij elkaar opgeteld is. is de start ja, van ja, je campagne. Ja. Heb ik. <laughs> dat is waar. Nou, maar het is op zich goedkoop hoor. Ik bedoel, deze zaak heeft er misschien twee, drie duizend euro gekost. En op alle voorpagina's van de kranten staat het. Dus wat dat betreft is het Super, briljant. Slim gewoon. Ja. Waar, de, ja. waar, ik vind het zo raar. Waarom doet Mos Hiermee? Ja, geen idee. Ja, ik weet niet of je de vrij Nederland hebt gelezen. Hij schijnt wel uh, een paar zaken te nou, kunnen gebruiken voor zijn portemonnee. Ik maar... kan je zeggen, misschien dat het ook komt omdat Wilders, namelijk nou niet elke keer zegt mijn advocaat, maar elke keer Bram Moskowits zegt. Ik ja, weet niet maar, of het je opvalt. Die maar... man heeft wel niet heel veel publiciteit nodig, denk ik, toch? Nee, maar misschien wel wat zaken. Uh, ja. Dat weet ik niet. Maar wat wel uh, duidelijk is, is dat Bram Moskowits zich volgens mij een beetje schaamde. Want hij zei van nou, de rechter heeft buitengewoon goed en uitgebreid uh, het vonnis toegelicht. Het was helemaal niet zo'n dik vonnis, kan ik je vertellen. Maar een paar zinnen. Uh, ja. Het was gewoon ongelooflijk. Duidelijk. Nu kondigt de Wilde dus al aan dat er mogelijk een bodemprocedure aankomt. Nou, Je kunt het niet nog lachwekkender krijgen, want wat gaat men dan doen? Kijken of het niet in strijd is met Europese regels. Rara, het Europese noodfonds is een Europese regel. Dus dat is ook alweer zo'n totale... Uh, maar vind uh, jij eigenlijk part. dat, want je, je begon met te zeggen... ja, en uh, alle media duiken erop, alle voorpagina's... zouden we dat niet moeten ja, doen? Ja, ik, ik neem serieus. Journalisten die dit uitgebreid hebben verslagen... neem ik niet serieus. dat, maar zijn ja, dat gewoon is iedereen. E ja. En jij hebt het ja. er nu ook weer over. ik heb zelf daar voor uh, tot nu toe... alleen op Twitter negatief op gereageerd. Maar alle journalisten die hier verslag van hebben gedaan... die zeggen journalisten, maar PR-medewerkers... van de campagne Wilders. En, uh, ik nou, ik, ik, had, ik, had, ik Want... had echt hele goede hoop dat nadat uit elkaar klappen van dat hele van dat hele katshuisverhaal dat, uh, dat we met z'n allen scho met schone leien zouden gaan beginnen en hier ja, op zouden dat houden, we, maar dat, dat... Al, eh, dat dachten we elk jaar En dan verklaren we Wilders weer weer dat dat dat het uh, eindig is. Forget it. Uh... Maar de journalisten die hier verslag van hebben gedaan... die zeiden, hè, alle parlementaire journalisten dus eigenlijk... Mm. die zeiden ook hetzelfde wat jij nu zegt. Van, ja, dit is, hij doet dit helemaal niet om dit te ah, winnen. Je want natuurlijk weet hij dat dit kansloos is. Hij doet dit omdat hij, ja. hij wil aandacht Hij wil Nog even heel duidelijk maken dat hij... Een geërende dus aandacht. Het we, je kunt ook gewoon zeggen, het is onzin. En onzin we. verslaan Unie. we gewoon niet. Ja. Ja, ja, maar dat doen we, we, do, we doen niet anders vaak. Hè? Bedoel, er zijn natuurlijk zoveel zaken... Wel onzin zaken, uitzenden. Nee, nee dan, dan zaken verslaan die misschien wel van bijvoorbeeld kansloos zijn. Ik bedoel, dat is Noem eens een de, voorbeeld. Het is niet de eerste zaak waarvan je denkt van... Nou ja, de vorige zaak, uh, de, de zaak tegen Wilders was natuurlijk ook niet... Uh, Wilders' zaak was natuurlijk ook niet... Of discriminatie. Uh, ja. Nou, er zat één artikel wel in. Ah, goed, moeten we hier op wetsartikelniveau doornemen. Eén inderdaad die kansloos was. Eentje was wel degelijk juridisch interessant. Maar deze zaak, echt, ik zweer het je. Dit is echt een van de meest simpele zaken. En Het heeft mij bijna nog verbaasd dat de rechter ook niet zei. Hè, bij ons in zaken word je in alle kosten veroordeeld. Dat had hier echt prima gekund. Kortom, Wilders heeft iedereen die zit keihard te lachen in zijn vuistje. en Die denkt het is me weer geflikt. Die zit vanavond heel Kom. gezellig aan het eten. Ja. We zetten er een punt achter dan gaan we met door met uh, de politiek. Onderwerp. Ja, precies. Um, we staan namelijk aan de vooravond van een uh, hete politieke zomer. En dus uh, gaan we hartstikke semi-live naar de persconferentie van Den Miss Minpres Rutte. Markie. Ja, goedemiddag. Hè? wat? Nee. Waar is Mark? Ik heb, ik heb Mark drie weken niet gesproken, man. Welkom, inclusief uh, de jongste aanwinst, uh, zo te zien. Zie je het? Uh, in het journalistieke deel van het publiek. Kijk, het één uh, teruggepakt. Goed. Waar is Mark? Um, Zoals u weet, de minister-president is op dit moment in het buitenland vandaar dat ik de ministerraad heb voorgezeten. Oh, ja, dat is waar ook. Jan Mark is op de Bilderberg-conferentie. Ja, een mega geheime conferentie voor de happy few die daar mogen komen. Uniek dat die daar is. Uh, u weet dat uh, Nederlandse bewindspersonen uh, met enige regelmaat hier aan uh, gaan deelnemen. Ik ben er zelf ook wel eens een keer geweest. Ja, ja. Ik ja, ja. kwam je zeker niet naar binnen. Inderdaad. Ja. Maar goed, eh, ik heb eigenlijk helemaal niks te vragen. Zit ik nu zo, Denk ik heb een heel velletje vol, maar allemaal vragen van Mark. Eens even kijken hoor. Oh. Nee, die is ook van Mark. Oh ja, die is leuk van Mark. Nee, nee, sorry, ik heb niks. Oh, mooi. No, mooi. Ja. Goed, verkiezingen dus. De partij van Maxime Verhagen, CDA, presenteerde vandaag het verkiezingsprogramma. De titel... Iedereen? Nou, iedereen, daar gaat het over. Het gaat over uh, alle mensen. Het gaat uh, over dingen die nu moeten gebeuren. Het gaat over het toekomstperspectief dat wij uitzetten uh, uh, voor Nederland en voor de mensen die daarin wonen. Dus over iedereen. Ja, politiek, het is soms zo simpel. En de naam van het verkiezingsprogramma is natuurlijk ook simpel. Goed, CDA wil met het programma de gezinspartij van Nederland gaan worden. Willemijn. Yes, daar gaan we het uh, niet erg uitgebreid over hebben. Tenminste, niet alleen maar over het programma uh, van het CDA. Maar... Jij hebt wel, je, natuurlijk, uh, je hebt er even ingedoken, Stuart. Laten we even kort kijken wat alle politieke partijen gaan doen qua campagnes. Wat ja. worden de tactieken? Nou, ja, kijk, vandaag zijn we eigenlijk begonnen met het presenteren van die uh, verkiezingsprogramma's. Dat is een start. Dan komen de politieke congressen eind deze maand, waarop al die leden zich daarover kunnen, kunnen uiten. En eigenlijk zo rond 23, 30 juni. Dan gaat de campagne los. Er zijn die congressen geweest, hebben ze een programma... dan kunnen ze gewoon de, de, de wei in met een fris, fris verhaal met hun leden. En, ja, dan we zijn gaat, natuurlijk uh... al lang begonnen. Ik bedoel, we net nou, Wilders is Wilders. inderdaad gewoon begonnen, maar ja. de rest nog, nog niet echt. Die zitten nog niet echt in de campagnemodus. Misschien de uitzondering van de PvdA. Maar het is eigenlijk een heel gek, uh, gek gebeuren. Want uh, ja, de zomer uh, komt eraan, elke Nederlander gaat op vakantie. Paul en Witteman doen het niet meer. Dus uh, hoe ga je campagne voeren? Nou, Dat is best wel ingewikkeld. Bijvoorbeeld bij het CDA, daar hebben ze nog niet echt een uh, goed campagne team in elkaar. Daar hebben ze wel een half programma... Maar nog niet zo heel veel geld. En een vaste plaats bij Knevelen van de Brink, dat schet. Ja, kijk, zij kunnen de Jezus Jezusvraag van Kneveling van de Brink ja. wel beantwoorden. Ja, uh, maar dat stopt ook volgende week, dus, ja. Oh ja, dat is ook waar. Nee, maar dat met. maken deze campagnes wel anders dan anders. Een partij als het, de SP, die gaat gewoon met bus het land in. Die gaan al heel vroeg uh, campagne voeren. Ze hebben het grootste budget. In totaal bijna net zoveel als alle andere partijen bij elkaar. Hoeveel? En dat gaat om miljoenen waarschijnlijk. Ze, ze kunnen tot maximaal 4, 5 miljoen inzetten. En dat is voor Nederlandse begrippen. Welke geldt ze? Heel veel geld. En andere partijen hebben dus een paar, paar ton. Nou, ik dan aan denken. Ja, D66 heeft geloof ik vijf ton. Uh, maar uh, je moet je al voorstellen. Alleen al het organiseren van een verkiezingscongres kost ongeveer uh, 100.000 euro. Uh, dus het CDA zou er eerst twee doen. Die, uit armoede kunnen ze nu er maar één houden. Uh, maar dat betekent dus dat, dat, eigenlijk, dat je al bijna niks kan met een half miljoen. En dan kun je nauwelijks nog een spotje op de televisie uh, vertonen. Dus dat is een groot probleem. Bij het CDA hebben ze dat ook. Er gaan niet genoeg mensen dood. Dus hebben ze onvoldoende erfenissen. En daar leven ze eigenlijk van. De VVD die probeert natuurlijk die bedrijven te interesseren. Maar de VVD gokt heel erg op die laatste weken om daarin los te gaan. Waarom? Uh, ja... Ze, ze, ze hebben, er zijn twee verhalen. Aan de ene kant zeggen ze, um, we kunnen het nu onvoldoende doorrekenen. Dus het heeft helemaal geen zin om nu uh, claims te maken. Uh, en dan zul je net zoals bij vorige verkiezingen... Hè, toen moest bijvoorbeeld een, een partij als de SP moest drie keer terugkomen naar de kiezingen. Ja, sorry, ja, de cijfers zijn weer anders. We hebben een ander verhaal. Uh, het andere verhaal is dat Rutte gewoon zijn handen schoon wil houden. Als de premier de zomer in wil gaan, zo de libelle zomerweek wil aandoen. En uiteindelijk in de laatste twee weken de echte klappen wil maken. Want eigenlijk is het wel zo dat he, de kiezer meestal pas in zo de laatste weken of zelfs in de laatste dag van de campagne pas een keuze maakt. Ze zijn wel links of rechts. Mm -hmm. Maar welke keuze ze maken binnen zo'n linker of rechter blok... Dat komt pas in de laatste dagen eigenlijk. Okay, uh, dus de VVD pas in de laatste weken, zeg jij. CDA ja. heeft niet zoveel geld. Dan hangt het allemaal een nog een beetje... Een beetje in zomer. SP gaat er vol op. Die hebben heel veel ja. geld. Wat doet de PvdA? Ja, die gokken natuurlijk heel erg op Diederik Samson. Dat zie je nu al. Het wordt een soort van Diederik Samson-logo... en een Diederik Samson-campagne. En dat hebben ze een beetje afgekeken van Lodewijk Asscher... de wethouder uit Amsterdam... die een heel succesvolle Team Asscher-campagne had. Die kant gaan ze echt op. En die zullen heel agressief moeten opereren... om überhaupt nog ertussen te komen. Over agressief opereren gesproken. Mag ik je even onderbreken? Want je zei het over alle congressen die plaats moeten gaan. vinden Tussen 23 en 30 juni. Daar ga jij wat doen. Ja. Met je club. Nee, maar ik bedoel, dat ja. zou wel eens iets van doorslag, als het allemaal lukt wat jij bedacht, van doorslaggevend belang kunnen zijn. Op de, de, de richting die sommige partijen in zullen moeten gaan. Ja, vandaag is de inschrijving opengaan. Voor de mensen die niet weten, g ja. 500 Jij bent de oprichter daarvan. Ja. Uh, uh, even in drie, drie zinnen: het principe. Met duizend mensen uh, met een tienpuntenplan. De partijen in het centrum veranderen en zorgen dat er een hervormingsgezinde meerderheid in Nederland. komt. Dus ik kan lid worden van, drie, van de drie grote partijen. Ja, en dan gaan we met successen eind juni. Dan hebben we een tienpuntenplan, zo ongeveer 30 moties. Die dienen we in. En dan kunnen we de verkiezingsprogramma's van die partijen beïnvloeden. Uh, nou, dan is zo'n uh, uh, ik wil alles voor iedereen geloof van het CDA is ideaal daarvoor. Want dat betekent dat je niks wil. Dus daar moeten we nog <lacht> wel echt wat, uh, wat mee doen. Uh, nee, maar dat zou dus heel veel ja, invloed kunnen hebben op die drie absoluut. belangrijke middelen. Dat betekent dat, dat, je, dat je misschien wel de verkiezingsprogramma's kunt uh, veranderen. En ja, dat, dat dat is uiteindelijk toch waar zijn campagne om draait. Nou ja, dat was nog in de tijd dat Siward dacht dat PVDA een grote middenpartij was. Ja. Ja, maar... ze ah, zijn we gaan slim hoor. Nee, maar ze, ze, heb je het gevoel dat die partijen daarop voorbereid zijn? Dat jij straks met duizend man binnenkomt, Steven Loof? Ja, absoluut. Kijk, we hadden bijvoorbeeld uh, vanochtend ging de inschrijving open. We, we zagen gisteravond dat hij al open stond bij het CDA. En uh, tien minuten nadat we begonnen hadden we al het partijbestuur aan de lijn. En uh, okay. We gaan ze heel zenuwachtig, dus uh, daar zie je zeker dat de communicatie goed ligt. Uh, volgens mij hoeven we niet in een G500 vak of zo op die congressen te komen. Maar ze zijn wel degelijk hm. voorbereid. En wij natuurlijk ook. Dus dat wordt een interessante. Dag, zo eind jullie. Zometeen nog even over hoe het toch komt dat Nederlandse um, um, partijen zo weinig geld in kassen mm -hmm. hebben. en hoe belangrijk het eigenlijk is. Maar eerst even, Sofiane, vroeg ik me net af. Volg jij het een beetje de politiek? Interesseert het je? Ik uh, kan er eigenlijk heel uh, weinig uh, zinnigs over we zeggen. Ik, uh, ik stem wel. Um, maar ja, ik zit, wordt, ik, zit, uh... ik zit nu al echt helemaal duizelig naar deze man te luisteren. <laughs> echt we wel we we we lelijk. Ik vraag ja. me dan af waarom heeft de een meer geld dan de ander? Dat is dan dat ik denk van hé, hey, waarom krijgt de een 5 miljoen en de ander... Ja, misschien is het een hele domme vraag. maar het nee, ja, ja, is een goede vraag. Eenmaal, ja. Bijvoorbeeld bij de SP is het zo dat elk politicus... of je een gemeenteraad zo of de Tweede Kamer... moet je gewoon een groot deel van je inkomen afdragen aan de partij. Dus dan heb je gewoon een normaal modaal inkomen. De rest gaat in de partij, daar worden ze schat helemaal rijk van. Betekent dat ook dat iedereen hetzelfde verdient dan, of niet? Of gaat uh, dat nou wel naar raadval? Bijna, bijna. Okay. Het is niet helemaal hetzelfde. Maar die hebben bijvoorbeeld nu hebben ze een oud bankgebouw in Amersfoort kunnen opkopen. Helemaal strak. en dan hebben ze het een van de grootste en beste partijkantoren van Nederland... Ja, het is wel een natuurlijk ja, heel grappig dat we een soort van oud bankgebouw met marmer kunnen bekleden en zo een miljoenengebouw kunnen neerzetten. Dat zijn de socialisten wel Nederland. Ze zijn heel goed georganiseerd, mag misschien in de toekomst niet meer. Maar er zijn ook partijen zoals het CDA die moeten leven van erfenis. Of bijvoorbeeld partijen als GroenLinks D66. We wordt het oud. Het is heel erg in het nadeel van het CDA. Kennelijk. Nou ja, financieel dus niet. Uh... Ja, er gaat dus niemand dood, zoals jij zei. Nou ja, ze, ze gaan wel dood, maar in een normaal tempo. En uh, we hebben nu een aantal verkiezingen achter elkaar gehad. En nu zo'n breuk. En ja, dan moet je wel opeens een groot fonds kunnen maken. Spaanse zeg ik. Spaanse dus, Jij ja, volgt het natuurlijk, Sandra, neem ik aan. Ja. Hoe, hoe, hoe gaat het hart van Nederland dit doen? Nou, die zal natuurlijk meer vanuit de, de kiezer dan vanuit de politici het gaan uh, volgen. Heel erg dicht bij de kiezer uh, blijven. Ja. En, uh, gaan jullie families volgen of zo? Bepaalde mensen doen moet dat in? Ja, dan zijn we nog een beetje aan het. Oh, het hangt ook een beetje van de campagnes. Maar die campagnes die zijn natuurlijk bijna elke keer een beetje hetzelfde. Hè? Dan uh, mm -hmm. weer het koffiehuis in en weer uh, rozen uitdelen op de markt. En het blijft, het blijft allemaal een beetje hangen. Dus we willen wel proberen om om daar in ieder geval een andere invulling aan te geven... om het uh, niet zozeer weer die politici te gaan volgen... maar meer kijken van ja, wat gaat de kiezer nou doen. En ja. wat gaan, uh, maar komt er ook een soort reces? Nog een uh, campagne zomerreces? Nou, dat is een goede vraag. Ik uh, was bij de PvdA en dan vroeg ik, of, uh, ga je nog op vakantie als Kamerleden? Nou, de meesten hopen dat ze al één weekje in juni kunnen gaan... maar het is, uh, ja, de, de, de druiven zijn wel een beetje zuur voor uh, de families van die Kamerleden en van uh, de politie. Ze hebben eigenlijk al twee, drie jaar niet op vakantie gekund. Het was elke zomer was het gewoon bal. Of ze moesten terug voor de eurocrisis, of voor de vorige verkiezingen. Uh, dus ja. dat, dat zal niet zo goed komen. Goh, Hoort nou, erbij jezus. misschien. Zielig. Tussen half november en begin januari hebben ze een tijdje. Ja. Ja. Ja. Nee, dat is waar. Maar uh, uh, ik denk dat dit wel andere verkiezingen dan anders worden. Dan. Door de zomertijd. Maar ook vanwege het feit dat ze andere campagne-tactieken moeten inzetten. Ja. Uh, en dat... Kijk, we kunnen nu een verkiezingen krijgen... waarbij wel zes partijen even groot kunnen worden. Dus het is niet zo als van ouds dat er twee partijen om het premierschap gaan strijden. De race ligt nog volkomen open. Als je dan ziet dat ze niet in de media kunnen komen... en gewoon als een soort van Veronica komt naar je toe deze zomer... Maar niet in de media kunnen komen, bedoel je, omdat alle... Oh, en, dicht, alle... En, ja. ze nou en Ze hebben zelf nauwelijks om, geld om het in te Maar dat lopen. vroeg ik me af. Hoe belangrijk is het dat je veel geld hebt? Ja, dat is een, dat, het is niet zo dat je in Nederland verkiezingen kunt kopen... zoals dat een beetje in Amerika is. Maar er is wel eens onderzoek naar gedaan. Um, en het blijkt dus wel dat de, de volgorde waarin partijen uh, het vermogen hebben... om geld op te halen zegt vaak wat over de volgorde waarin partijen de grootste worden. En dat zag je bijvoorbeeld bij de vorige verkiezingen, dat de VVD... Net een fractie meer geld had dan de PvdA. En er zat één zetelverschil in. En het is vaak zo. Maar dus dan dat... had de SP toch al jaren de grootste moeten zijn. Yeah, ja, maar dat is. is de grote uitzondering erop. Maar het vermogen om geld op te halen, zegt ook iets over je talent om zetels te winnen. En dat hangt vaak samen. En iemand die dat, die dat geld weet om te zetten in vertrouwen en een, en een goede kop erop weet te zetten, neem ik aan. Daar, ik denk dat dat nu met de SP op dit moment aan de hand is met Roemer. Die, die weet dat, dat voordeel ook uit te buiten. Ja, de, de, de SP moet absoluut gaan verzilveren. En, ja. en, en uh, Gouden munten helpen daar zeker uh, bij. En Iets van oud-PVDA-voorzitter Ruud Kolen, politicoloog. Die mm. zei, ja, dat is ook een beetje onzin, al het geld. Want hij zei in 2002, dat was de grootste ja. PvdA-nederlaag mm. ja. ever. Toen hadden we hartstikke veel geld. Maar ja, toen kwam dan Fortuyn. En toen zag je die zag er een gekop van Melkert. Want die ja. had heel weinig geld, voor tuin. Nou, weet ik niet. Maar in ieder geval zei, PvdA had toen heel veel geld. Nee, en dus, ja, met tuurlijk, geld kun je geen verkiezingen maar... kopen. Maar neem even een voorbeeld van bijvoorbeeld de, hè, de lijsttrekkerstrijd bij de PvdA of het CDA. Bij de PvdA werd gewoon geld ingestoken. Hadden ze campagneteams van 10, 20, soms 30 mensen. Uh, waren er gewoon goede bijeenkomsten waar het geluid het gewoon deed. Maar ook dat het er gewoon fris uitzag Bij het CDA kregen ze geen campagneteam. Moest je zelf maar regelen. Waren een paar twintigers en dertigers. Kreeg je 1000 euro campagnebudget. En er werd gewoon geen geld in geïnvesteerd. Nou, ik weet niet hoe jullie erop terugkijken. Maar wat was nou de betere strijd? Welke partij is er nou beter uitgekomen? De PvdA of het CDA? Uitdoen? Nou, daar zie je dus dat... dat geld niet leidend is, maar wel heel Helpt. erg de boel kan helpen om het goed ja. te Even doen. Even nog de, de VVD-leus, of één van de leuzen voor deze uh, campagne, dat is uh, fantastisch. Er is geen probleem waarop asfalt geen antwoord is. Ja, ik hoorde die van de week bij uh, uh, de het voorzitter van de VVD, Mark Verheijen, hoogste binnenkomer op de lijst, uh, wordt getipt, zeker voor een uh, plek in het kabinet uh, de volgende periode. En die, zijn leus is... Uh, er is geen probleem in Nederland waarop <laughs> asfalt geen antwoord is. Ik zeg werkloosheid. Ik zeg <laughs> Goed, Goed, het wordt een, uh, een mooie campagne met weinig geld, met veel partijen die allemaal even groot kunnen worden. Absoluut. Wordt, het een, wordt het een leuke tijd? Nee, ik denk dat het een van de leukste verkiezingen aller tijden een maar, Waarom? Je dat? Nou, omdat er en de race open ligt, en omdat het uh, politie dwingt tot creativiteit, en dat er echt wat op het spel staat. En uh, vaak ontbreekt het aan een van die drie dingen. En dat komt nu allemaal samen. Dus het wordt denk ik heel spannend. Maar word je niet moe van al die peilingen? Want, uh, de, oh, die le lees ik niet. Nee? nee, die, nee. Echt Vind niet? Vind ik niet interessant. Nee Leen je dat? Ja, dat lees ik echt niet. Echt serieus. Statuten, maar geen peilingen. <laughs> Goed, we zetten er ja. een punt achter. Want René van Brakel die zit maar te wachten. René, kom erin. Radio 1. Het NOS Journaal. Ja, ook parlementsverkiezingen in Griekenland en in de laatste peilingen voor de verkiezingen... gaat de conservatieve Nieuwe Democratie en het radicaal linkse Syriza nek aan nek. Verkiezingen zijn over twee weken, maar opiniepeilingen zijn daar vanaf nu niet meer toegestaan. Nieuwe Democratie steunt de forse bezuinigingen, waardoor Griekenland steun krijgt van Europa... maar Syriza vindt die afspraken juist barbaars en wil veel minder bezuinigen. De man die in Amerika wordt beschuldigd van doodslag op de zwarte tiener twee van Martin moet zich binnen drie dagen melden. Hij was op borgtocht vrij, maar zou hebben gelogen over zijn financiële situatie. Daar wordt bij het vaststellen van de borg natuurlijk rekening mee gehouden. De man schoot als burgerwacht de 17-jarige Martin dood, volgens hem uit noodweer. Maar de zwarte gemeenschap noemt het een racistische moord. En de delegatie van de Duitse Nationale Voetbalploeg en Voetbalbond... heeft in Auschwitz de slachtoffers van de Holocaust herdacht. Ze legden er een krans en het bezoek aan het natiekamp in Polen... waar ruim een miljoen mensen werden omgebracht... kwam een dag nadat Duitsland een vriendschappelijk duel won van Israël. De Duitse ploeg gaat dinsdag naar het noorden van Polen voor het EK... dat volgende week begint. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Erik heeft de hele schaaltje groenten op. Ja, het is gedaan uh, Erik. Ik neem nog een stukje paprika. <laughs> voor de leuk. Bieren op Radio 1, de luister hier naar iedere week. Op vrijdag sluiten wij de week af. Voorlopig even de laatste, want volgende week vrijdag dan begint de sportzomer. Uh, is hier, daar ben ik heel blij mee. Die begint. Uh, wat is het? 17 nog maar even. Ja. Zeggen, 17 juli. Zondag. Je wil niet Nederland, dat we het te vaak zeggen. Nee, is niet. <laughs> ik dacht ik doe het in de lulte. Ik <laughs> vind nog in de nabeschouwing. Je vindt het... het toch een beetje spannend? Voor het eerst hart van Nederland. Ja, dat is natuurlijk ook spannend. Toch? Ja, ja. Nou ja nee, maar ik zei het net al voor de uitzending met al jouw ervaring. Denk ja, fluitje van een cent toch? Maar het. Nou, het is toch even anders of je in een studio, hè, in je eentje... daar staat euh, achter een desk, nu nog in ieder geval. Ja. Dat gaat ook veranderen straks in een ja. nieuwe, nieuwe studio. Maar ja, dat is toch wel heel anders of dat je het nieuws, of, en, hè, het onderdeel bent van het nieuws... als verslaggever of aan desk of in andere programma's je zit. Ze zijn echt alle ogen ja. op jou gericht. Ja, ja en ja. je bent eigenlijk een beetje hè, de, de, de host, de anker van uh, de show. Een ja. beetje, gewoon. Ja, nou, je bent... Totaal. <laughs> er is niemand anders <laughs> nee. om op terug te vallen. Nee, maar dat is ja... Het is spannend, maar het is leuk. Ja. En voetballer Soufjane Touzani is hier, voetballer, freestyler. Ja, dat zegt ze altijd zo weinig. Maar ja, ja freestyler, freestyle voetballer. Dan ga je ja. nog. Um, wat? Oh, je nee. zei. Ja, <laughs> maar kan je. Ik wil, ik, wil ik net al vragen. Wat voor trucs doe je dan? Wat doe je met die bal? Kan je wel dingen bal -bal? zeggen? Ja, gaan bal halen. Gaat gaan iemand een bal halen. Okay. Oh, dat is leuk radio. Oh, dat wordt nu <middels> heel hard voor, hè? Maar kan je alvast wat vertellen? Wat voor dingen doe je? Uh, ja, je had vroeger uh, Maradona, die heel veel trucjes deed. En we hebben eigenlijk, uh, wat hij heeft achtergelaten, een stukje verder gebracht. Dit is een bal. Kijk, kom. Dus, uh, moet ik gewoon staan en... Maar beschrijf je uh, inderdaad even. Want was, ja. ik, bedoel, nou, ik, ik heb het wel gezien op YouTube, is, ja, maar is... Ik zal het beschrijven. Nou, je had eigenlijk eerst alleen de Around the World. En dat is als je hem op je voet liet vallen. Dan was dit zeg maar de wereldbol. En dan ga je met je voet eromheen en dan vang je hem weer op. Ja. En wij hadden ja. hier zoiets van, hé, hey, als je hem één keer kan... dan kan je hem ook twee, drie, vier, vijf keer achter elkaar. En toen op een gegeven moment dachten we van, nou, misschien kan je er... Twee keer overheen gaan zonder te raken en dan opvangen. Met je been twee keer over de bal heen. Ja, en dan, ja, ja, ja. En het is dus bij alles de bedoeling eigenlijk met dat de bal de grond niet raakt, dat je hem op de meest artistieke wijze hoog houdt of, of de lucht in krijgt. Ja, ja. Ja, maar je ook hebt ook gewoon ground moves, dus bijvoorbeeld okay. uh, op de grond met twee ballen. Uh, ja, Kun je dat uh, tijdens het volgende plaatje doen? Gewoon voor de webcam kijkers. Ja, dat is wel Ik zou zeggen, gooi je meteen die plaat erin. Oh, even wat meer dan het Ah ja, je hebt drie minuten Oké, Sylvia gaat <laughs> klaarstaan. Uh, maar hou wel je oren open. En vooral ook jij, yes, hier wat van Linden. Want ze staat vanavond, as we speak, nu te spelen in Tivoli Utrecht. Morgenavond in de Mez Breda, dus je kan daar nog heen. Uh, morgenavond Mes Breda, en dan heb ik het over Lisa Hennigan. Die heb ik dit afgelopen uh, seizoen van het programma ik al vaker gedraaid. Ja, maar dat komt gewoon omdat ik, ik ben echt volslagen uh, lijp van die plaat die ze heeft gemaakt. Passenger heet het album. Uh, en er is een nieuwe single uit, dus dat gecombineerd met elkaar. Dus. En het feit dat ze in Nederland is, vanavond dus in uh, Tivoli. En morgenavond in de Mez Breda, morgen staat ze zegt dat morgen de derde of de vierde. nou goed uh, ze staat ook nog op een festival in Groningen. dat is volgens mij morgenmiddag en dan morgenavond staat ze in de mis. Uh, uh, en het feit dat die nieuwe single uit is, moet ik hem gewoon gaan draaien. deze heet Home. Zo ik zou zeggen Sofian, yes. Take It Away. te zien op Radio 1.nl. gaat hij naar Spelka trekken? Vanavond Tivoli oude Gracht en dan staan ze mm, morgen uh, staan ze in, op een festival in Ruigeland Festival in Grijpskerk, geloof het of niet en dan zondagavond zijn er nog kaartjes. Waar? Ik ga als jij als jij wil. Ja, ik heb euh, nog wat goed te maken met een vriendinnetje vanavond. Kijk. Dus als jij dat doet, ik euh, beloof je de hemel. Dat ga ik maar je bij deze... avond. In een Mes, te Breda. Oh ja, de Mes. Dat is ik sowieso een mooie zaal. En dat is een fantastische zangeres. En als je daar één keer live hebt gezien, dan valt je echt je. Ik was een uh, paar weken geleden in Paradiso, ja. bij Lisa Henneken. En uh, daar speelde ze. En daar was Erik ook. En toen kwam ze op. En het eerste liedje was, had ze nog niks gespeeld. Oh. Mag ik wel vertellen, toch? Jawel. Het eerste liedje wat ze ging spelen, zei ze, in het Engels, deze plaat is voor Erik en Tom. Ik weet bijna zeker dat jullie er allemaal zijn dankzij hem. Deze is voor jou. Yeah? En toen ging ze spelen. En, en, en ik stond boven op het, op het balkon. En wij zoeken naar Erik. En Erik stond in precies het midden zo. En volgens mij, want het was heel donker... er zo'n klein traantjes om. Oh. <laughs> nee, ze speelde oh. een Little Bird en daar opende ze mee. Oh, dat is echt, zo'n prachtig liedje. En dat, vind, dat, dat is dus ook wat zij doet. Zij komt dan op in haar eentje. Dan staat er een vol paradiso. En ze heeft een hele band bij. Zo, maar ze komt in haar eentje op met een gitaar... en doet dat liedje als opener van de show. Oh. En het leuke was aan het eindigen ook nog heel leuk, want ik had er een flesje Neva gegeven, want ze drinken nogal zijn Ieren en die hebben ze op het podium soldaat gemaakt het <laughs> laatste nummer half vacuüm getrokken. Dus dat was uh, yeah, buitengewoon fijn. Maar goed, dus... Um, maar we ook even helemaal totaal over die mooie stunts. Ik wou net zeggen, van, want uh, zo, ja. Ja, ik weet alleen niet of we de nekker met Niemand het heeft. het waarschijnlijk heeft. kunnen Ja, oké, okay. ja? ja, okay. mooi, mooi. En allemaal te zien trouwens op YouTube, hè, wat je zei, tienduizenden keer bekeken? Miljoen, 10 miljoen oh, waar oh, moet je aanklikken als je voetbalskills uh... skills uh, tikt, dan komt dat filmpje naar boven. Het is wel een heel oud filmpje, dus dat is niet uh, oh, nou tijd het voor een nieuw filmpje. Nee, er staan een paar nieuwe, op, maar die hebben niet de, de hits. Want toen was het echt ja, nog nieuw en nu zijn er eigenlijk over de hele, hele wereld heel veel mensen die dat hebben opgepakt. En uh, zijn er honderdduizenden filmpjes. Maar ben, jij, ben jij in Nederland de beste? Uh, nou, nee, dat laat ik al. Oh, je bent de beste. Nou, ik, ik, ik uh, ben er wel mee begonnen. Dus daar hou ik het ook bij. De rest is. Uh... Even niet je geld mee. Dus je zal wel goed zijn, denk ik. Is er jij beschijnbaar? <laughs> ah, Klopt. Ja! ja. ja. Hey Ronaldo doet jouw uh, trucs. Goed, allemaal te zien dus op YouTube. Maar doe maar lekker na deze uitzending. Um, wat gaan we doen? Ja, uh, we gaan naar Joris. Onze Joris. We hebben natuurlijk uh, uitgebreid over de RK gehad. Hoe denkt de rest van Nederland over de kansen van Oranje? Verslaggever Joris Kreugel duikt de kroeg in. Normaal gesproken ga ik altijd naar een plek toe op vrijdag... om een laatste rondje weg te geven die de afgelopen week in het nieuws heeft gestaan. De lokale kroeg. Maar deze week draait het bijna maar om één ding. En dat is natuurlijk... Het Nederlands elftal, het Europees kampioenschap. En ik heb een Oranje Café uitgezocht in Huizen. Normaal gesproken heet het het Wapen van Huizen. Maar nu noemen zij zich HET Oranje Café van Nederland. En het café is inderdaad inmiddels al Oranje. Het EK is nog niet eens begonnen. En normaal ben ik altijd best wel positief. En wij Nederlanders denken altijd dat we Europees of wereldkampioen worden. Maar dit jaar heb ik er niet zo heel veel vertrouwen in. Van Bulgarije werd verloren vorige week zaterdag. Slowakije met 2-1 verslagen. En er wacht nog één oefeninterland tegen Ierland. En in Nederland lopen er ongeveer zo'n 16 miljoen bondscoaches rond. En ik heb er drie gevonden. Marco, Ed en Johan. Ik heb er niet zo heel veel vertrouwen in. Ik denk uh, alles 0-0. En dan gaan we door op Saldo. Ik ben niet uh, super positief, nee. We komen vrij ver of we Europees kampioen worden. Dat durf ik niet te zeggen. Hoe heb je de afgelopen wedstrijden beleefd tegen Bulgarije en Slowakije? Uh, Bulgarije was echt uh, zeer dramatisch. Om, om te huilen? Om te huilen absoluut. Nou, je ziet in die oefenpotten dat het echt nergens om gaat. Er is niemand gemotiveerd, dus ik hoop dat we dat, uh, bij het RK die motivatie kunnen terugvinden. Ik denk niet eens dat we de eerste ronde door gaan komen. Nou, de eerste ronde halen we sowieso. Die gaan we sowieso door. Dus, en je uh, weet uh, tegen wie we spelen? Ja, we spelen tegen Denemarken, Duitsland en Portugal. Dus. Portugal hebben we volgens mij al heel lang niet meer gewonnen. Nee, klopt. Maar uh, de Duitsers verliezen ook nog 5-3 van Zwitserland in de overheid, dus, uh... Ja, Het zijn misschien ook te veel grote namen. Ze staan allemaal op dezelfde plek ongeveer. En uh, ja, dan wordt het een beetje met uh, gevecht. Dat zie je denk ik ook wel terug. Het, het oogt een beetje alsof ze allemaal wel goed met elkaar omgaan. En dat, uh, dat, dat, dat willen we allemaal doen geloven. Maar ik vraag het me af. Wat vinden jullie nou van de week de discussie over Bauma Dat hij meedoet. Bij PSV heeft hij ook echt dit jaar weinig laten zien. Dus ik vind het niet echt een EK-spelerwaardig uitgeorganiseerd. Ik ben ook geen fan van Vlaar. Ja, Matthijs ja, Je hebt een blessure. Ja. En ik zie in Vlaar, Vlaar iemand die, dat, uh, die het allemaal in de laatste seconden kan verpesten. De ja, boumhof voegt ook niet echt iets toe. En dan hebben we nog van Persie. Slechte voetballen, ja. In het Nederlands elftal lijkt het wel alsof het er helemaal niet uitkomt als op het WK. En ik vind eigenlijk hier in die oefenwedstrijdjes ook weer niet... Ja, van Persie blijft het lievelingetje van, uh, van Marwijk natuurlijk. Laat hem maar een keer op de bank beginnen. Misschien dat hij dan een keertje gaat prasteren. Hij krijgt gewoon niet de toevoer die hij bij Arsenal krijgt. En je ziet in die, uh, in, in die oefenwedstrijden ook dat hij gewoon 1-2'tjes aangaat. De spelers, andere spelers van het Nederlands helft die snappen dat niet. Die, die gooien die bal over de flank en dan voor de goal. En dan moet je een huntelaar hebben die het inkoopt. Dus ik zou gewoon hunterlaar er neerzetten. Even analyse van de afgelopen week, het Nederlands elftal. Er zit wel een stijgende lijn in. Het is een vals plat. Ja, München was dramatisch. Bulgarije was uh, super slecht. En, en de laatste wedstrijd was wel wat beter. Hier in Huizen, het Oranje Café, het is al uh, helemaal oranje gekleurd. Ben je al helemaal blij? <laughs> ja, als uh, de eerste wedstrijd al 3-0 verliezen van Denemarken, dan, dan sta ik hier niet vrolijk. Ben jij al helemaal uh, klaar voor? Nee, hier oranje hier onderbroeken is, gekocht? Uh, nee, nee, dat doe ik niet aan. <laughs> nee, hier in, in het Oranje Café -sfeer altijd fantastisch dat Nederland de Elfland speelt. Als we, dan, als we dan goed spelen en we winnen, dan gaat het ook helemaal los. En daar gaan we voor. Uh, Verliezen ja, we juist met uh, afdruiken. Nou, dus, uh, of wie wordt de Europees kampioen? Nederland. Ik denk dat Engeland een outsider is. Nee, ja, ik zou mijn geld op Duitsland zetten, Zet ik het op Spanje. Ja, omdat je de andere mening wil hebben. <laughs> Laten we eigenlijk ook nog hopen dat Nederland zelf toch gewoon Europees kampioen wordt, hè? Sante. trouwens ja. We bespreken nog even kort de andere punten van deze week. Yes, we gaan beginnen met het nieuwe decor van de NOS. Dat is echt revolutioneel. Hè? Afgelopen zondag werd hij voor het eerst getoond in het NOS-journaal van 12 uur. En deze week ontrolden dan alle NOS-programma's hun nieuwe decors. Welkom in Studio 7, waar de meeste uitzendingen van NOS Sport vandaan komen. Op deze plek staat bijvoorbeeld de presentator van het Sportjournaal. En vanuit deze hoek komt Studio Voetbal met ook komend seizoen alle vaste gasten. De Champions League en de Eredivisie komen hier vandaan. En voor de grote sportevenementen als het EK voetbal en de Olympische Spelen komen er natuurlijk speciale decors. Eén ding is duidelijk, met deze nieuwe schermen komt het stadiongevoel nog beter tot zijn recht in deze studio. Ah, het is magisch het is het. Al 2012 kijk je niet meer gewoon naar het nieuws, nee, je hebt een full body real time nieuws Inclusief lopende prestatoren en weer mannen die het weer nog beter kunnen laten zien. Het, u kent misschien de uitdrukking het regent pijpenstelen. Nou, zo ziet dat eruit. Hier ziet u die pijpenstelen die naar beneden gaan. Het regende vandaag. Uh, en ja, dat hadden we gisteren ook aangekondigd. Dus ja, u had er een beetje op kunnen rekenen. Ja, had je maar moeten luisteren. <lacht> Kijk, <lacht> ja. Ja, Sandra, jij volgt dit natuurlijk met uh, argusogen, ogen, want jullie gaan ja. het uh, zelf ook wel anders doen, hè? Of tenminste, dat wordt uh, ja, totaal hart... nieuw voor jou, maar Hart van Nederland wordt ook anders. Hart van Nederland wordt ook anders. Er wordt op dit moment een uh, nieuwe studio gebouwd, uh, nee, met alles wat erbij hoort, hè. Een nieuw decor, een uh, nieuwe leaderpakket, uh, geluidjes, nou, noem maar op. En uh, het lijkt dan wel of het zo ineens zo'n moment is, dat iedereen gaat lopen en staan. Ik weet niet wat het is. Dat hebben we natuurlijk niet afgekeken, dat hebben we al lang... Uh, nou, hoe is... kan dat dan? Dat ja. dat, de SBS ja. bedenkt dat, de NOS bedenkt ja, dat. Ja, maar dat is je wel vaker. Hè? Dat er dan ineens, dan is iedereen even het zitten zat. Het moet anders. Het moet uh, toegankelijker. Er moet minder afstand zijn tot, uh, tot de kijker. En dus gooien we de desk weg en we moet het transparant. En, en dat is dan toch iets wat, ja, wat waarin niemand dan origineel is. En nou, ja, in het buitenland doen ze dat natuurlijk al lang. En de een vandaag doet het al lang het staand. En, maar het idee is om niet meer stug achter een dichte desk te staan. Het grappige is dat ik daarvan, daarvoor de argumentatie hoorde van, ja, dat was dan een uh, want dat was dan ouderlijk. En dit was dan jonger. Ja. En toen dacht ik, En toen Is het niet gewoon zo dat de mens tegenwoordig. Zeker de jonge mensen op een hele andere manier nieuws tot zich neemt. Dan om 8 uur twintig minuten te gaan zitten kijken. Naar een bulletin. En, en maakt het de mensen die al keken geen reet uit. Of iemand daar staat of zit. Denk ik dan. Maar ja, volgens mij maar ja, is dat het hoor. Ja maar ik vind toch. Maar zo kan je natuurlijk elke vooruitgang uh, en elke verandering tegenhouden. Het maakt mij niet uit. Maar het argument van ja dan is het jonger. Daar geloof ik ja, echt geen ik weet, reet van, Ik weet namelijk. niet of het jonger is. Ik denk wel dat het minder afstandelijk is... als je iemand hè, de, de hele tijd in dezelfde soort shot achter een desk... en het is wel iemand, het is wel een soort, ja, iemand die het nieuws voorleest. Terwijl als het allemaal wat opener is en transparanter... je ziet ook iemand. En, ja, ik weet niet of je daarbij moet lopen of ja, wat, dat, wat dat voor effect heeft. Ik, uh, ik moet er heel erg aan wennen, maar dat is met alles wat nieuw is oh. En over een maand weten we helemaal niet meer hoe het ook alweer was... toen uh, Sasha en Rob Trip nog uh, ja, achter de desk zaten. Ik vind zaten. het vooral, denk ik, een big deal. Ja, precies dat. Toch? Ja. Nou, ik ja, hoorde ook iemand van NOS bijvoorbeeld dat het lopen in de eerste concepten niet in stond. Dat ze meer richting zo'n Al Jazeera studio wilden met een heel Prachtig. mooie ronde, lichte ja. studio. Met een hele gigantische studio met video rolls, maar dat was te duur. Uh, dus toen ging ze nou, lopen. Ja, ik ben er geweest. Maar dat schijnt inspiratie geweest te zijn. Maar goed, kijk jij nu veel meer journaal, bijvoorbeeld, Sofia, nu met het nieuwe decor? Ik uh, kijk eigenlijk heel, heel, weinig, uh, heel weinig tv, eerlijk gezegd. Ja, ik, uh, ik, ben, uh, ik ben niet in één keer dat je denkt: wow, ze lopen. Hier moet ik bij zijn. Nee, ik, nee, nee. Nee. ik heb maar het Ik het denk ook gezien. niet dat dat het, het idee was. <laughs> he. Maar ik denk wel dat je moet blijven veranderen. En blijven ja, anticiperen. Ja. Ja. Zeg, we zetten er een dikke punt achter. Toch leuk? Ja, ja. ja. goed. Dan gaan we naar Italië. Waar voetbal meer is dan sports, spel en plezier. In Italië is voetbal namelijk gewoon keiharde corruptie. Ja, het laatste nieuws is dat <laughs> um, um, Gigi Buffon... de keeper van het uh, Italiaanse elftal... ook uh, beroemd vanwege het feit dat hij wereldkampioen is geworden... een keer met Italië in 2006. Ook hij zou een vreemde een transactie hebben gedaan, een aantal vreemde transacties. Er waren van 1,5 miljoen die nu worden onderzocht door justitie. Ja, voetballers en coaches sloten weddenschappen af op wedstrijden... en eerder deze week werden in die zaak al 20 voetballers en coaches gearresteerd. De coach van het Italiaanse elftal, Prandelli, die, die is geïnterviewd vanochtend... en die zei, als men dan echt zou willen dat wij niet naar het EK gaan... vanwege dit schandaal, dan is dat geen probleem. Ja, dat klonk in mijn oor een beetje als een schuldbekentenis. Ja. Als ik het zou horen inderdaad wel, ja. Ik kijk even naar uh, nee, ik weet Mannen het met niet. verstand. Ja, <laughs> ik, weet het, ik, weet het, ik weet het niet. Wat denk jij, Sofiane is. Ik bedoel, de, die coach zegt dus van nou ja, wellicht gaan we niet mee. Zie je dat ze gebeuren dat ze niet meegaan? Italië? Uh, nee, daar weet ik niet meer. Even over dat, dat het gaat, gaat ja. om ja, Dan denk ik. Van uh, zouden ze die dan ook omgekocht worden <coughs> met die uh, kopstoot toen uh, op zie in de finale? Zou ze zo wel maar kunnen. Ja, ik weet. Nou ja, het is van dat blijkt dat er overal in Europa in ieder geval onderzoek gedaan wordt naar omkopingsschandalen en gaan ze maar door. En, en in Nederland vinden we het niet nodig, <laughs> want wij doen dat niet. PvdA, CDA hebben vorige week nog gevraagd. In ja. uh, Italië is natuurlijk deze zaak ook heel politiek geworden. Ja. Omdat, uh, premier Montio heeft zelf heeft gezegd van de Serie A van Italië. Het moet misschien maar twee tot drie jaar worden stilgelegd. En hij is zelf een heel groot voetbalfan. Uh, oh. en Dat wordt toch wel de, ja, heel serieus genomen. Hij is natuurlijk ook verweven met Berlusconi... die eigenaar was van, uh, van AC Milan. Dus ja, het is misschien ook anders dan hier. Dat het hier daar is het bijna een staatsaanverlegenheid. Politiek, politiek en voetbal ja, zit daar veel grote meer in. De spelen ja. zit in de genen van elke Romein. Ja. Ja. Spannend wel, of niet? Ja, of, uh, denkt uh, iemand hier dat Italië uiteindelijk niet zal meedoen? Ja, zo ik, komt, ik denk dat het best denk wel het goed. Ja, nou ja, ja nee. hij, als nee. hij nu al... Hij begint er nu al over, nee. die, die doelman uh, is nu... Uh, daar loopt nu een onderzoek tegen. Hij heeft al gezegd van, oké, okay, iedereen die niet schoon is... Die neem ik sowieso al niet mee. Nou, die doelman is een enorme held. Stel, er gaan er nog vijf. Nou, dan kan ik me voorstellen dat... Uh, uh, waarom zouden ze zich niet terugtrekken? Hij mag tot een dag voordat uh, ze de eerste wedstrijd moeten spelen... Mag hij geloof ik nog zoveel wisselen als, die, uh, als hij uh, zin heeft. Ja, ja, hij mag wel wisselen. Maar als we op een gegeven moment, als dat, als dat zo... Ontrolt. Ja, dat tot is Ik enorme... bedoel, het begint meer. over een week. Ja. Ja. Dat gaat niet in de... Italië ik denk doet ook niet... denk gaan Ik denk het niet, dat, dat, ja, ja. Ja. Ik ik denk niet dat het meteen gaat gebeuren, maar ik sluit het niet meteen uit. Is er zijn belangrijke dingen in het leven van voetbal. Bijvoorbeeld aardbevingen, zei hij in een krant. Ja. Monty zei dat. Nee, dat zei de die coach. Oh, Hoe ja. We gaan Nog het hebben punt. over het goede nieuws voor de rebellen. Je mag namelijk tegenwoordig zonder licht in het donker. Vind. Nee, Yoehoe. dat mag u niet. En dat zal u oh. ook merken als u dat doet. Oké, okay, ja, dat kan je nu wel zeggen. Maar in de krant stond gewoon dat verkeershandhavingsteams van het OM... stoppen met de gerichte controles op fiets zonder licht. En mobiel bellen in de auto en het dragen van de gordel. Hoe zit het dan eigenlijk? Fijn dat u die vraag stelt. Want ik las ook vanochtend in een ochtendblad berichten daarover. En het is echt... Dat moet ik... Uh, moet ik zeggen dat is, uh, ik heb dat uh, ook even met de top van het OM gecommuniceerd. Not amused. En het is echt uh, <lacht> totaal, uh, moeten we van die berichten afstand nemen. Ja. Nou, uh, gewoon niet zo flauw doen man. Hoe erg is dat nou? Gewoon een beetje zonder zo licht rijden. Ja, dit is allemaal prima. Maar er moet gewoon, uh, er moet gewoon uh, gehandhaafd worden op de punten die we met elkaar hebben afgesproken. En uh. dit is er een van. Er wordt uh, met... Uh, licht gereden s'avonds. Ik heb mijn hele leven dat altijd in de gaten gehouden... <lacht> voor mezelf. En uh, dan geldt dat ook voor anderen. Precies Staat gaat het hierin. Op een stilte stand. <lacht> dat hij gecommuniceerd ja, heeft met... Ik heb het, me het hele leven voor mezelf in de gaten <lacht> gehouden. En dan zouden ze dat nu opeens afschaffen. Het is, toch, moet toch niet veel gekker worden. Uh, maar goed, uh, ja, dat, dat, dat, dat hoeft dus niet meer mee eens. Want het is helemaal niet gevaarlijk. Nou, zonder licht. Ja, nee, dat zal wel onderzocht zijn. Maar ik bedoel, wat, ja... Het nou. schijnt geen bewijs te zijn, hè? Nee, de Stichting nee. Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid zegt... het gevaar van fietsen zonder licht is niet bewezen. Sterker nog, okay. er is geen verband aan te tonen. Het is uh, over... Nee, het Ik heb het onderzoek natuurlijk niet gezien... maar ik kan me voorstellen dat het op een boerenlandweg misschien wat anders ja. is. Dan in, ja, in, in. heb je wel eens met de auto door, door nachtelijk Amsterdam gereden. Waar ze van boven, onder, achter, alle kanten. Nou ja, goed. Maar het zal wel niet. Het zal wel niet. Nou, dan is het ook niet nodig. En punt. ook de controle op autogordels is niet meer nodig. Nee. Uh, zoals vroeger, omdat veel auto's tegenwoordig een automatisch waarschuwingssignaal heel hebben. Heel dus dan doe je het toch wel. Ja, heel goed. <laughs> dan bel je iemand en die zegt: kun je alsjeblieft je gordel doen en ik word doof van dat piepje. Maar goed, gaat er niet minder. Uh, zonder licht van rijden, Sandra. Uh, maar licht dat doet je... het niet. Ik heel lang zonder licht. Oh, sorry. Ja, ik... En niet op het platteland. <laughs> niet op Nederland, <laughs> Den Haag dat is ook een stad. Iets kleiner. Luc. We gaan naar wc-pot Gates. Prins Willem-Alexander zei dat hij zich wel een beetje schaamde over dat gooien met wc pot op Koninginnedag. Terwijl er heel veel mensen niet eens een wc hebben in de wereld. De wc-potwerpers vinden, ju vinden juist dat Willem-Alexander trots moet zijn op het gooien. Uh, zijn bedoeling was om het te belichten. Dat er heel veel mensen zijn die weinig eten of geen drinken hebben. En, en zeker met sanitaire voorziening. Dus in die zin heeft hij ook wel een klein beetje gelijk in. Maar ja, het is alleen heel erg negatief in het nieuws gekomen. nu, Wat ook zijn bedoeling eigenlijk niet is geweest. Ja, Sandra, is het nou een beetje onhandig van de kroonprins... dat hij dit zo heeft gezegd? Mm. Well, hij wist het toch, dat we zeepot gooien? Ja, dat wist hij natuurlijk. Hij wist natuurlijk wat het programma was. En hij had natuurlijk van tevoren, als hij daar niet aan mee had willen doen... had hij dat natuurlijk uh, heel slinks kunnen ontwijken. En had hij dat van tevoren ook kunnen doorgeven. Maar zo sportief is hij ook wel dat hij daar aan meedoet. En, maar ik begrijp het wel. Hij was in Rotterdam weer op een groot congres... Over, over watersanitatie. Dat zijn natuurlijk zijn uh, twee stokpaardjes. En ja, dat hij daar een opmerking over maakt. Ja, dat, daarmee wilde hij misschien toch even iets rechtzetten... Ja, ook wel een klein grapje maken. Maar hij laat ook wel zien van ja, ik sta er wel met een wc-pot te slingeren. Maar 2,6 miljard mensen hebben niet, hebben niet eens een wc-pot. En die kunnen niet eens hun een behoefte op een normale menselijke manier doen. Dus ja, ik snap wel dat hij dat toch even nog wilde ik zeggen. Ik denk dat die 2,6 miljard en, mensen er heel blij mee zijn. Ja, <lacht> dat, dat die, als ze die dat het we kennen en dit ooit. Als ze we wel na, televisie na het, hebben. Na het EK ook al die mensen die geen bal en geen voet hebben. Ook wel excuses moeten aanbieden voor het feit dat we daar denk een denk maand die met zich gewoon, hij, Die man heeft gezegd, ja. pardon de kroon, en ze heeft het toch gewoon kapot Schaamd. Nou, dat weet ik niet. Al die prinsen deden mee en ze wisten dat. Maar dat is natuurlijk in zijn functie voor de Verenigde Naties dat hij zich daar hard voor maakt. Is het toch een beetje, wringt het wel een beetje? Om, zo, en, omdat, omdat de WC-pot kapot kon gaan of zo, en dat het dan weer één WC-pot minder voor Afrika was. Nee, maar ik bedoel, voor als, Pergers, als, als, als dat nou is. eigenlijk je werk is om dat te veranderen, dat meer mensen toegang krijgen, meer mensen ja, gewoon toiletten krijgen, een super en foto dat je dan mee, ja, het was een superfoto. Hier toilet, heb je hem weer zo. Komt hij? Prins hier toilet. Je komt niet, vang in Afrika. Sorry. Luc, allerlaatste puntje. Ja. ja, onze Radio 1 collega Prem, die stopt met zijn programma Prem Time. Hij vindt het namelijk niet relaxed dat hij steeds wordt onderbroken door nieuwsmensen zoals René... Van Brakel. <laughs> Omdat ik het heb gehad met de arrogante NOS. Ik maak een programma. Jij zit zelf daar bij Radio 1. Als er nieuws is, wordt er ingebroken. Je hebt een programma met fragmenten. Dus dat er ingebroken moet worden, dan kan het even met een fragmentje. Maar als Ik maak een programma waarin ik in een half uur opbouw naar bepaalde thema's. Ja, en dus vindt Prem Hoeft er niet voor elk wisselwasje te worden ingebroken. En stopt hij er gewoon mee ineens. Ja. Nee, is hij weg. Jammer, Erik. Doei. Nou, oh, dat, ja. oh, dat is, jullie zijn geen liefhebbers. Dat ja. Wie is er nou arrogant? Weet je, dat je vindt je nou, dat jouw ik, ik vond, programma boven het nieuws gaat. Ik op vond het een, een heel werd. vervelend stemmingmakerig half uurtje in de ochtend. moet ik eerlijk zeggen Dus ik ben, ik ben er niet rauw om. Sorry Prem, maar ik ben er echt niet rauw om. Al dus Erik Kortom. Dank wel. gelijk Erik Kortom. Dank Luc de yes. Tot september. Zijn ik... niet. Tot september. Dank siewert van Sander is Sandra En nou, allemaal een hele goede zomer. Volgende week vrijdag begint de sportzomer. Tot dan. Iedere vrijdag. Je zet een punt achter de week. En. Het was duidelijk dat hij alles op alles zette om te verdienen aan andermans atoom. Oud-minister Ed van Tijn over Henk lebels.